Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Sneeuw, warmte, kerst. CFM. Dit is kerst met CFM. met me nu. Zandvoort op zaterdag. Deze uitzending is nu al helemaal legendarisch <laughs> Je de China Eisten en For Your Eyes Only Nou wie Albert Jan nog niet gezien heeft van de week Weet precies waarom ik deze plaats gebruik heb <laughs> Mooie oogschaduw heb je op ja, uh, Albert Jan Hartelijk dank uh, Rob Maar deze... ik kom hier gedurende de uitzending nog even op terug Deze was speciaal voor jouw vriend ja, Dankjewel -M -M. voor Eisten En de regio. En het is uh, even na twee uur dag 2011 Een hele goede middag Samfort En uh, welkom allemaal Goedemiddag Rob en goedemiddag luisteraars. Ja, weer drie uur live vanaf het uh, Gasthuisplein. En mocht u af en toe een knal horen, het zit niet in uw radio. Boem. Het ligt ook niet aan de studio. Maar uh, er wordt hier al uh, hevig wat vuurwerk afgestoken. Dat mocht vanaf vanmorgen tien uur en ja. dat hebben we goed. Tot twee uur vannacht hè, mag het en Kijk. dan is het uh, gebeurd. Maar goed, wij uh, gaan weer lekker drie uur live uh, muziek maken uh, radio maken voor u. En uh, uiteraard rond de klok van half vier hebben we dan de evenementenagenda... Uh, rond de klok van drie uur, iets over drie en het weerbericht. Want dat heeft alles te maken met het feit dat we om half drie de, uh, live de prijsuitreiking gaan doen... van de ondernemersvereniging Zandvoort Winteractie. Dus we krijgen straks hoogbezoek. De notaris komt langs. En, en Helmer Hoogland. Uh, en Helmer Hoogland. Dus uh, ik zou zeggen, blijft u aan de uh, radio gekluisterd. Want wie weet heeft u al een van die hele mooie prijzen gewonnen. Uiteraard uh, rond de klok van kwart voor vijf het gedicht van de week. En het, gaat, het zal u niet verbazen dat het over het nieuwe jaar gaat. Half vijf uiteraard het dier van de week. En daarnaast nog, nog Zandvoorts nieuws in het kort, erdoorheen gebreid. En het laatste uur hebben we nog wat sportnieuws en we hebben erg veel muziek. Maar houd die pen en papier bij de hand, want wie weet valt u in de prijzen. En we houden uiteraard de laatste nieuwtjes in de gaten. Mocht er wat aan de hand zijn met vuurwerk of iets anders gebeuren, dan hoor je het vanmiddag tussen 2 en 5 bij Zandvoort op zaterdag. Leuk dat je luistert, Audia's Dag 2011. En we hebben de dus zin in tot aan 5 uur dit programma. Speed, I'm almost there <laughs> Gotta keep cool now, gotta take care <laughs> Last car to pass, here I go <laughs> In the line of cars drove down real slow <laughs> And the radio played that forgotten song <laughs> Rental coming on strong <laughs> And the newsman sang, here's the same song dat waren twee heftige platen achter elkaar bij Soft op zaterdag op Audiastag 2011. En ik ben al een beetje zenuwachtig hoor, zo, zo dadelijk in de prijs gevallen. We hebben het uiteraard over de prijzen van de ondernemersvereniging Zandvoort. Want de loterij gaat zo dadelijk om half drie hier plaatsvinden in de, in de studio. Notarissen die verwachten elk moment, Albert Jan. Dus, ja, ja, ja. Hoogbezoek. Zit maar goed. Hoogbezoek, ja, ja. Zit goed. Jouw <laughs> schaduw is zo keurig aangebracht. Dus... Dank u. Dat is de tweede opmerking Klopt. al. Komt helemaal goed. Dus dat wordt nog gezellig vanmiddag. Ja, nou ja. Het zal je allemaal niet zijn ontgaan dat er her en der alweer vuurwerk wordt afgestoken. De, ver de voorverkoopresultaten van vuurwerk zijn donderdag en vrijdag in de winkels uh, behoorlijk goed gemaakt. Volgens de woordvoerder van de Belangenvereniging uh, uh, voor vuurwerk was het donderdag een topdag. Mensen het vinden het toch leuk om het in de winkel te kopen en daar te beslissen. Al dus de zegsman. In totaal zijn er ongeveer 1500 winkels waar mensen terecht kunnen voor vuurwerk. Daar mag donderdag, vrijdag en zaterdag het vuurwerk worden verkocht. Vrijdag was het iets minder druk in de winkels, maar dat is normaal. Meestal is de tweede dag wat minder. De Belangenvereniging verwacht dat de vuurwerkomzet uh, dit jaar uitkomt op circa... schrik niet, 65 miljoen euro. Wow. Ongeveer hetzelfde als vorig jaar. Crisis? Geen crisis. Crisis? No crisis. Alleen, han alleen handelaren met een speciale vergunning van de gemeente mogen vuurwerk verkopen. Klanten moeten 16 jaar of ouder zijn. Afsteken is alleen toegestaan vanaf vanmorgen 10 uur tot morgenochtend 2 uur. En wat een feest hè? hier op het Gassersplein ook trouwens. De knallers die vliegen om je oren. Ja, dus je even niet kijkt. Dus uh, kijk goed om je heen als je aan het wandelen bent. Let op. Nou, zo lang gaan draaien dan, om het yeah. een beetje goed te maken met je. Gaan we doen. Deze plaat van de nikkelblokkers, zoals jij ze zelf noemt. Ja. Ze zijn nee. al gestegen naar 6 in de Euro breakdown. in de Euro-breakdown. Nickelback, here is when we stand together. One.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 Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Sugar, sugar, sugar sweet, sugar sweet. Dit is echt zo'n spanning opvoerder In deze plaats ja. Falco hoor je en Rock Me Amadeus bij de zaterdagmiddag van CFM Audiosdag 2011 en we hebben het aan het begin van dit uh, programma al verteld. We geven vandaag grote prijzen weg. Althans, de ondernemersvereniging Standvoort. En vandaar dat we uh, hoog bezoek hebben in de studio. Ja, zeker. Looptens uh, Zwart is mee en Helma Hoogland. Ja. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Goedemiddag. Ja, dank u wel. Het, uh, ik ben er weer. Hè. Elk jaar zitten we hier met z'n tweeën voor de prijsuitreiking. We gaan echt voor het trekken van de prijzen. Volgende week is de prijsuitreiking. Klopt. Uh, wat gaan we doen? Uh, nou. De we eerste weekprijzen Ja, gewoon? klopt. Ik heb uh, 23 weekprijzen. En dan uh, lassen we even een pauze in, heb ik begrepen, van de heren van de regie hier. En vervolgens gaan we de hoofdprijs trekken. Nou, dat is natuurlijk uh, knap spannend, want we hebben hele mooie prijzen dit jaar. Nou, wij zijn erg benieuwd. Ik zou zeggen, een steek van wal. Oké, okay, nou, daar gaan we. De eerste prijs van Bruna Balkenende, een tijdschriftenbond ter waarde van 25 euro. Wie uh, is voor El Zeilmakers van nummer 195. Nog één keer, want dit kan niet goed hoor. Uh, El Zeilmaker van Nelpenweg, 195. Dan gaan we naar de tweede prijs. Dat is uh, van koffieclub Zandvoort. Twee keer een verwendbon. Die is voor Primo Wees, Keizersstraat 493. Oké, okay, ik moet ook eventjes het nummertje opschrijven, want anders ben ik de administratie kwijt. Bloemsierkunst Jeff en Henk Bluis. Een bloemencadeobon van 25 euro. Die is voor Vossenbol, Bol, Koninginnenweg, 7 Zwart. Dan zijn we bij, week, uh, bij prijs 4, Verstegen Ijzerhandel. Die, een cadeaubon van 25 euro. Die is voor mevrouw A. van der Linden, Hobbermarsstraat nummer 6. Prijs 5, Kaashuis Tromp. Een kaascadeau te waarde van 25 euro. Die is gevallen op uh, mevrouw Wijken, uh, van Zantenstraat nummer 5. Prijs 6, beschikbaar gesteld door de Music Store. Een cadeaubon te waarde van 25 euro. Die is voor C. Westerhof, Patrijzenstraat nummer 16. Emotion by Esprit in de Haltestraat, prijs nummer 7, een cadeaubon te waarde van 25 euro. Die is voor de heer of mevrouw Drent, hoge weg nummer 43. Vlugfashion doet ook weer elk jaar mee. Dit jaar met een cadeaubon. Wacht even, ja, cadeaubon te waarde van 25 euro. Die is voor mevrouw Denise Boskamp, kanaalweg nummer 29. Ja, wacht even. Uh, dit was nummer. Ik doe het Wacht even hoor. Dit is nummer. Ik ga nu fout. Vlugfestje, hè? Ja. Dit, dat is nummer 8. En is dit nummer 7? Ja, was dit nummer. Even een foutje. Dit was nummer 6. Gaat helemaal goed. Dat gaat, gaat helemaal goed. goed. Ja, ja, nummer 9 ga ik voorlezen. Zie optiek: een leesbril tussen 1 en en 3, waarde 3, te waarde van 25 euro. Die is voor meneer of mevrouw Bieben van Galenstraat 164. Oké, okay, dat is nummer 9. Hm. Nummer 10, blokker, een cadeaubon te waarde van 25 euro. Uh, die is voor T-poppen, uh, Matthijs Modena, straat 14. Oké, okay, dat was prijs nummer 10. De Standvoortse apotheek, een fichier-waardebon te waarde van 25 euro. In het geval in Bentveld? Uh, voor mev uh, mevrouw Marleen van Dijk, Duindoorlaan 29. Oké. Okay. Dat was prijs nummer 11. Dan hebben we prijs nummer 12, slagerij Marcel Horneman. Om fondium met schoten voor vier personen. Dat is gevallen op uh, de heer Ruud Mudden, Vlemingstraat 360. Oké, okay, gal en gal. Nou, dat zal ongetwijfeld iets met wijn zijn. Ja hoor, een doosje wijn te waarde van 25 euro. Uh, R.E. de Vries, boulevard Paulusloot, 57. Ja. Oké, okay. Chocoladehuis de Willemse. Een chocoladegeschenk. Voor Eldring, Lorentstraat, 188. Shanna's Shoe Repair en Leatherwear. Op de krocht, rubberen dameshakken en zolen, te waarde van 25 euro. Die is voor uh, de heer of mevrouw J. de Rolf Vondelaan, 35. Ja. Dan zijn we alweer bij prijs nummer 16, de Kaashoek, de Zuivermandje. Die gaat naar S. Mors, Dr. J. G. 138. Een cadeaubon te waarde van 40 euro. Die gaat naar Schotanus, max nummer 8. Prima, dat was prijs nummer 17. Parfumerie, Drooggisterij Moerenburg, een cadeaubon te waarde van 25 euro. Naar W. Kroeze, Jonkheer Corles van Uffertlaan, 21. Ja. En dan hebben we Baraba in de Haltestraat, doet dit jaar voor het eerst mee. Een cadeau te waarde van 25 euro, naar keus. Uh, die gaat naar Enfiet, Van Galenstraat 214. Dat was prijs nummer 19. Ja, en de notatie gaat eventjes in de 5 zak draaien, Hoort u het? Met al die uh, ingevulde kaarten. Uh, prijs nummer 19. Oké, okay, Dobie Zandvoort op de Krocht. Een buitenvogelpakket. Naar beheer heer of mevrouw H. van Eldik. Wijmerweg nummer 6. Prima. Mm, dat was prijs nummer 20. Ja, ik moet het goed in de gaten houden. We zijn er bijna. Sebon in de Kerkstraat. Bovenaan een wijn- en notenpakket. Naar Bosman, uh, Meester staat 7. Dat was prijs nummer 21. <tie> prijs nummer 22, Sinterparks. De cadeaubon te waarde van 25 euro. Die gaat naar R. Witte, Bramelaan 346 in Bentveld. Oké. Okay. En Heintje Dekbed. Die kwam eigenlijk toen de actie liep, kwam hij er ook nog bij. Nou, hij is welkom natuurlijk. En die biedt aan bedtextiel te waarde van 50 euro. Dat gaat naar T. Wagenaar, Brederodestraat 2,19. Ja, nou dat was dus de laatste prijs. Dan gaan we straks naar de, uh, naar de hoofdprijzen. Uh, ik wil nog even iets over de acties zeggen. Uh, het was niet helemaal een succes, dat zullen de ondernemers ook weten. Uh, we hadden behoefte aan uh, om iets nieuws te organiseren. We vonden het leuk dat we gingen werken met een stempelkaart en een stempeltje. Het zal ongetwijfeld volgend jaar aangepast worden... Uh, we gaan eventjes evalueren en uh, hier en daar wat aanpassingen doen. En de ondernemers horen wel weer hoe het volgend jaar gaan doen. Uiteindelijk hebben we toch een hele vuilniszak zak vol van mensen die nou, mee hebben kunnen doen. Want dan nee, zijn we tevreden. Maar het is ook goed dat je, bedoel, je probeert eens een keer wat nieuws. Ja. En dan zeg je van oké, okay, we gaan het anders aanpakken. En dan kom ja. je erachter dat, nou, ja. dat is dus niet, niet, geen goed idee. Nee. En dan pas je dat aan. Dus Helemaal. Dus. En we staan open voor kritiek. En we hebben het ook halverwege aangepast. Ja. En, uh, en we gaan volgend jaar vrolijk verder. we kijken even wat we gaan doen. Goed, en dan gaan we naar de muzikale tussenpauze. Nou, ik wil één ding nog weten. Wat zijn de hoofdprijzen dit jaar? Ja, oh. ja. ja. Waar, gaan we, waar gaan we voor? Ja. Zet je schrap, zet je schrap. Nou, de ondernemersvereniging Zandvoort heeft zelf een beschikking gesteld. Een Samsung 94 cm Smart LED TV. Ja, applaus, Zankt. applaus. Ja, Radio Stiphout, een Samsung Blu-ray speler. Circuitpark Zandvoort, twee jaarkaarten. Centerpark Zandvoort een voucher voor een verblijf uh, in een park in Nederland of België te waarde van 250 euro. De Hema Zandvoort een citybike. De Zandvoort optiek een correctiemontuur naar keuze. Te waarde van 250 euro. Van Vessen le Patichou, een verjaardagsfeestje voor 12 kinderen met taart. Zie optiek zonnebril van True Religion. En van de Volkswagen. Van de Notarissen. En daar zit hij: Martin Zwart. Not notariële diensten ter waarde van 250 euro. So. Wow, hey. wow, wat een ja. nou... Hey. Dat ze, dat ze dat gaan doen, als we, stel je dat wint, Rob. Ja. wat wil jij hebben, Albertje? <laughs> Iets van een convenantje, denk ik. <laughs> Oké, okay, nou, we komen er wel oh, uit. Zo! So, dat was weer het vuurwerk op het gastensplein. We draaien even een plaatje en daarna de hoofdprijzen. voila, will voila, I, will I be famous. De Zandvoortse radio horen Bros en When Will I Be Famous. Bijna kwart voor drie geworden. We gaan beginnen, jawel, aan de trekking van de hoofdprijzen van de OVZ. Het woord is Helmer Hoogland en Notaris Swartz. Ja, nou we hebben net al even aangegeven. Een Samsung 94 Smart LED TV. Aangeboden door de ondernemersvereniging Zandvoort. Waar gaat u naartoe? Uh, gefeliciteerd meneer Van der Berg. Uh, de schelp nummer 36. Oké, okay, mag ik hem hebben? Dan kan ik hem uh, misschien krijgen. Dat is de eerste prijs. De tweede prijs, beschikbaar gesteld door Radio Stiphout, een Samsung Blu-ray speler. Die gaat naar H. Smit van Lennepweg 48. Gefeliciteerd. De derde prijs, beschikbaar gesteld door Circuit Park Zandvoort, twee jaarkaarten. Die gaat naar C.B. De Vring, de Vervoosjeplein, 59A. Oké. Okay. Dat was nummer 3. Nummer 4, Centerpark Zandvoort. Een voucher voor een verblijf in het park, in een park in Nederland of België, ter waarde van 250 euro. Naar A. Hemskerk, nummer 7. Prima. Dan gaan we door naar de vijfde prijs: Hema Zandvoort, een citybike. Die gaat naar Haarlem, naar de Ruiter, Amelijnse Vaart, 502 Ja Oké, okay, dat was prijs nummer 5. Prijs nummer 6. Zandvoort Optiek. Een correctiemontuur. Naar keuze, maximaal 250 euro. Uh, naar mevrouw Irma Warms. Kees 335. Oké, okay, dat is prijs nummer 6. Prijs nummer 7. Van de Patichoux. Altijd een leuk prijsje. Een verjaardagsfeestje voor 12 kinderen met taart. Naar Aaltje Vink. Kort van de Lindenstraat nummer 8. Nou, dan zijn we alweer bij prijs nummer 7. Of nummer 8, sorry. C-Optiek, een zonnebril van True Religion. Naar Mevrouw Johanna Romeijer, Brederogenstraat, 15F1. Prima. Nou, de laatste prijs. Beschikbaar gesteld door Van der Valkswarden notarissen. notariële diensten. Tot 250 euro. Uh, gefeliciteerd, de heer van mevrouw Bosman. <laughs> Meester straat nummer 7. Nou, geweldig. Dit waren dus de negen Yay. hoofdprijzen. Yeah! Okay, ja. Dan wil ik namens de ondernemersvereniging Zandvoort uh, Martin uh, bedanken Die altijd be, uh, beschikbaar is <laughs> Altijd bereid is om eventjes weer uh, Naar Zandvoort te komen Graag gedaan, waarderen we altijd, uh, met veel plezier uh, Doe ik het ieder jaar Ja, dat waarderen we heel graag Dus een uh, bijpassend uh, een prosecultje Heerlijk, en, uh, Fijn dat je weer van de partij was tot dan. tot, tot. Nou, Dankjewel voor uh, het meewerk, voor het beschikbaar stellen van de tijd. Ja, en hoe komen de mensen aan de prijzen, Helma? Ja, ik uh, ga ze uh, een brief sturen. De weekprijzen krijgen een brief, want daar is geen haast bij. De uh, hoofdprijzen, die ga ik bellen, want de uitreiking is volgende week. Dus die moet ik gewoon uh, snel hebben en dan vraag ik of ze komen. Dat is dan in, uh, waarschijnlijk bij XL, dat doe ik meestal daar. En wat een gezellig, koffie en tegenbak om tot. 10 uur en... Uh, nou, dat zijn de, de, degenen die de prijs beschikbaar gesteld hebben, zijn doorgaans ook allemaal aanwezig. Dus dat is heel leuk. En uh, meneer Notaris, laat u even weten wat voor convenant het gaat worden. Absoluut. <laughs> ik ben nieuwsgierig, maar dat wil ik wel graag ja. weten. <laughs> okay. Nou jongens, iedereen een prettige jaarwisseling en een heel goed 2012. Ja, jullie ook. En volgend jaar weer de overzetactie actie natuurlijk. Dacht het wel. Misschien ja. enigszins aangepast, maar hij is er weer. Oké, okay, okay. dankjewel. Ja, Bedankt. Graag gedaan. Bedankt. Tot volgend jaar. Nou, er zijn vandaag weer vele luisteraars in de prijzen gevallen. Dat al dankzij de ondernemersvereniging, de jaarlijkse actie. Notaris Zwartje en Helm juist in de studie aanwezig, hebben er trekkingen verricht. En ook van die geweldige hoofdprijs Albert-Jan. Nou. Jammer dat er notaris erbij was, hè? anders zouden we ja. misschien wat kunnen zoemelen met die loodjes. Ik viel weer niks te witselen. Ik had er ook een paar stiekem weer gestopt, ja, ja, uh, maar. Helaas, nee. Helaas ging niet lukken. Maar goed, alle prijswinnaars, nogmaals van harte gefeliciteerd. En ik ben benieuwd wat Aaltje met de kinderfeestje gaat doen. Ja, dat ben ik ook benieuwd. <laughs> Aaltje, Aaltje. Het, uh, als je <laughs> luistert, bel even. <laughs> bel even, wij zijn heel benieuwd hoe je dat gaat regelen. Goed. Dus nou, het is negen uh, minuten voor drie uur. Het weerbericht verplaatsen we even naar het volgende uur. Ja, dat uh, schuiven we even door naar het uh, begin uh, van het volgende uur. En voor de rest, uh, ja, gewoon een lekker plaatjes draaien, toch? Lekker plaatjes draaien, Wat ja, dacht hoor. je van deze uit de Euro Breakdown? Nog steeds een uh, enorme, lekkere plaats. Weer eentje van Hier is Paradise. Uh, daadwerkelijk uh, losgebarsten hier en zo Het gaat af en toe hard, hier hoor. op het plein joh, Om wow. niets te geloven je de en Paradise 31 december 2011 We vieren oudjaar bij uh, CFM Doe het trouwens tot aan middernacht We zijn er gewoon uh, de hele tijd Gewoon lekker ja, een uh, radio avond, maken Hoe laat begint die avonduitzending dan? De avonduitzending begint uh, rond 9 uur Dus Wat voor ik zie... de, die vanavond uh, geen uh, Joep van Teck of uh, weet ik veel wie wil kijken Ja, maar kunnen ze dan ook plaatjes aanvragen als ze willen? Uiteraard, uiteraard. Okay, dus, Als jij ook een plaat wil horen, Albert-Jan, gewoon gaan bellen Ik ga mijn hele familie bellen en dat ze jullie moeten bellen Vanavond naar 0235730393 En als ze de plaat hebben Dan draaien we wel even hè, vanavond Dan gooien we hem er gewoon in eh, Vanavond vanaf een uurtje of negen Gezellige radio tot aan uh, middernacht Tot aan het nieuwe jaar 2012 Zo dadelijk zijn we er weer uh, Met nog twee uur soft op zaterdag En wat gaan we daarin onder meer doen Jan? Uiteraard rond de klok van half vier De evenementenagenda en natuurlijk door de actualiteit Uitgestelde weerbericht rond de klok van Kwart over drie Voor de rest uh, kijk Cinema Nostalgie is volgende week uh, weer een uh, film uh, uh, te zien. En natuurlijk nog wat Zandvoorts nieuws in het kort. En tussen 4 en 5 natuurlijk Sportnieuws. En natuurlijk om kwart voor vijf Het Gedicht van de het Week. Het Gedicht van de Week. Ik ben heel benieuwd. Ik ook. Ik blijf daar zeker voor luisteren. Nou, zullen we er nog eentje van jou doen dan? Zo vlak voor drie uur. Ja. Deze is leuk. Fijne dagen en een volk.